12 uur. Katrin Straatman met het NOS journaal. In het onderzoek naar de moord op de Duitse politicus Walter Lubke zijn nog eens twee mensen aangehouden, melden Duitse media. De politie kwam al op het spoor dankzij informatie van de hoofdverdachte neonazi Stefan E. Die informatie leidde hen naar een ondergrondse wapenopslag. Het vermoeden is dat de twee verdachten E. van een wapen hebben voorzien. E. heeft na zijn arrestatie een bekentenis afgelegd, maar ook gezegd dat hij geen medeplichtige had. Walter Lubke werd begin juni in de tuin van zijn woning bij Kassel gedood. Hij verklaarde dat hij de politicus heeft gedood... vanwege zijn standpunt over de ruimhartige opvang van vluchtelingen. In Amsterdam is een jongen van 17 aangehouden... op verdenking van brandstichting op een middelbare school in de stad. Hij was vorige week dinsdag het gebouw binnengelopen... met flessen waarschijnlijk gevuld met een brandbare vloeistof. Nadat hij brand had gesticht, sloeg hij op de vlucht. Onder de leerlingen van de school ontstond grote paniek... ook omdat er rekening gehouden werd met een terroristische aanslag. Het is niet duidelijk of de verdachte een leerling of een oud-leerling van de school is. De Duitse bondskanselier Merkel is opnieuw niet goed geworden in het openbaar. Tijdens de inauguratie van de nieuwe minister van Justitie begon ze hevig te trillen. Het gebeurde vorige week ook al bij een ontmoeting in Oekraïne. Haar woord voerde zij toen dat het goed ging met Merkel en dat ze niet genoeg had gedronken. Dit keer is er geen verklaring gegeven. Merkels werkschema is niet aangepast. Vanmiddag vertrekt ze naar Japan voor de G20-top. Voetballer Sepp van den Berg van Pekswolle Zwolle heeft een droomtransfer gemaakt. De verdediger van 17 vertrekt naar Liverpool, de winnaar van de Champions League. Liverpool betaalt zo'n 2 miljoen euro en toeft daarmee Bayern München en Ajax af. Van den Berg speelde afgelopen seizoen 15 wedstrijden voor PEC. Het weer nog vanmiddag op de meeste plaatsen zon, alleen in het uiterste noorden en de wadden zijn er wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden, tot 26 in het binnenland. Morgen overal meer zon en wat warmer met 21 tot 27 graden. In het weekende zonnig en zeer warm. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Is van de ANWB. Vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Knooppunt Emmens, 9 kilometer. Er ligt een lading stenen op de weg. Twee rijstroken zijn er dicht. Het kost je meer dan een uur extra. Je kan beter omrijden via Almere. En op de A1 richting Amsterdam na een ongeluk bij Hilversum Noord, 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Zit je hele, gezicht maar hele lekker hele op een glimlach hoor. Ja, doe maar. Doe maar, doe maar. En een hele goedemiddag. En welkom bij een nieuwe Zandpoort Lunch. En ja, ja, ja mensen, het zit er soms aan te komen. Soms moet je een scheiding aankondigen. En uh, vandaag is die schei tijdelijke scheiding hoor, daar houden we het even op. Uh, <lacht> maar uh, we gaan uh, vandaag, uh, ja we gaan toch, uh, het, we gaan het anders doen. En uh, wat we anders gaan doen is natuurlijk dit radioprogramma. En uh, ja, daarom wil ik uh, toch grootste aankondigen. Donnie Teperik, goeiemiddag. Hé, hey, goedemiddag Roy en goedemiddag luisteraars. En uh, goedemiddag onze twee gasten die inmiddels uh, binnen zijn en ons straks uh, enorm gaan verwennen met heerlijke muzikale klanken. Echt waanzinnig goede muziek. En uh, zij gaan straks uh, akoestisch drie nummers voor ons brengen. Nou, wordt reuze spannend. En, zo en zoals Royals zei, ja inderdaad, u heeft waarschijnlijk gisteren meegekregen dat uh, Ruud en Beb zijn afgezwaaid bij Zandvoort Luncht. En daar gaat dus best wel een gat vallen. Ja. En uh, inmiddels heeft Hans Wassenaar, collega Hans Wassenaar, zich gemeld. Die uh, gaat een van de uitzendingen overnemen. Maar voor de rest gaan we nog even zoeken naar een uh, goede invulling. En uh, jij heb, bent daar zo allemaal druk mee bezig dat je volgende week even geen uitzending hebt. Hè? Nee, volgende week donderdag ben ik er even niet. Nee, maar we gaan, ja. we, gaan, we, gaan, we gaan vanaf natuurlijk uh, uh, volgende week ga jij de maandag uh, starten. Ik ga de maandag doen. En uh, Hans Wassenaar die is op de woensdag te beluisteren. En dan hebben we donderdag rooidag. Nou, en wat die overige twee dagen gaan brengen, dat weten we nog niet precies. Maar dat laten we u natuurlijk zo snel mogelijk weten. Ja, nee, zeker weten. En uh, wat u hoort op de achtergrond, dat is het voltallige bestuur die even aanwezig is. Om uh, gewoon een leuke vergadering voor het positieve ZFM uh, neer te zetten. Ja, wat dus vergaderen dan... die mensen veel. Hè? Echt, hè? Echt, je kan niet in die studio komen of dat bestuur zit hier en die zitten maar... ...plannen te smeden en, en uh, koersen te bepalen. Ja, over ja, ja. Ja, ja, koken ja, ja. gesproken. Wij hebben ja. straks een jurylid van het programma uh, Klinkt uh, Smakelijk... ...hebben we aan de telefoon. En uh, mensen kunnen er niet omheen. Uh, ik, het, het wordt uh, Roy uh, Week... Deze, is dat komende zo? komende week. Uh, ja, en de krant, de televisie, krant, Ik ben door oh, de, de, de telegraaf en de, en de televisie uh, benaderd. benaderd. En uh, wat heel erg leuk is, wij hebben straks... Uh, Annemarie Geerts aan de telefoon. En ja? Annemarie, die is uh, gast van het programma Klinkt Smakelijk, waar ik uh, aan mee heb gedaan. Nou, ik heb het persoonlijk niet ze... ontmoet. Nee. Maar ze had wel even tijd om in deze show te, te reageren. Dus nou, ik ben benieuwd wat heet. ze allemaal te vertellen heeft. Ja. Nou, verder hebben we natuurlijk voor u, zoals gewoonlijk en zoals u van ons gewend bent, om half één en half twee het regionale nieuws. Gevolgd door het uh, weerbericht. En uh, ja, benieuwd wat, wat het weer ons allemaal gaat brengen. Maar uh, voorlopig hebben we ook heel wat uh, muziek meegenomen, toch Roy? Ja, zeker weten. Ja, zullen we daar en, eens mee gaan en, beginnen, dan, uh, man? En natuurlijk uh, onze muzikale gasten vandaag. Hè? En, ja, en, heb wie ik zijn gezegd, hè? He? Nog nou, even één keer. Ga, ga, ik, ga ik ze noemen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is David Blinkoff. Hebben we? Zeg ik het goed? Blinko? Blinko? Nou, weet je dat ik al, al maandenlang je naam verkeerd roep dan over de nou, uh, radio? Netjes, hoor. Erg hè? Blinko. Ik dacht Blinkof. Ja, nou. En dan ben ik jouw naam even... Oh, Eddie. Eddie Smulders. Eddie, Eddie. Eddie, Mulder. Eddie Mulder. Jeetje mina hey. <laughs> Je kan wel merken dat ik de 60 ga bereiken hè, Roy. Ik doe <laughs> alles verkeerd wat dat nou, betreft. Nou, uh, goedemiddag Zandvoort. Ja. Of goedemorgen. Nee, middag.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 Let me always be with you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 Zo. hier op ZFM, Antwoord. Jazeker. Ja, en we hebben een artiest in het licht. En dat is Bobby Womack. Uh, beter bekend als uh, Robert Dwayne Bobby Womack. Hij is geboren in Cleveland op 4 maart 1944. En overleden in Los Angeles op 27 juni 2014. Dat is dus vijf jaar geleden. Hij was een Amerikaanse zanger die sinds de vroege jaren 60 van de 20 e eeuw actief was. En hij begon zijn actieve carrière als zanger in de band The Valentino's... die hij samen met een familie vormde en als gitarist voor Sam Cooke. Womicks carrière overspant meer dan 50 jaar... en zijn uitgebreide repertoire bevat stijlen als R&B, soul, rock'n'roll... doo-wop, gospel en country. Nou, van vele markten thuis dus... Hij was trouwens bekend van hits zoals uh, Looking for a Love, That's the way I feel about you, Woman's Gotta Have It, Harry Hippie, Across 110th Street en If You Think You're Lonely Now. En samen met zijn schoonzuster Shirley Womack schreef hij It's All Over Now, een nummer dat eerst, de dat eerste nummer 1-hit voor de Rolling Stones zou worden. In 2009 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En op 1 januari 2013 werd bekend dat hij leed aan de ziekte van Alzheimer. En hij vertelde dit zelf aan zijn. En in, op vrijdag 27 januari 2014 maakte platenlabel XL Recordings bekend. Dat Bobby Womack op 70-jarige leeftijd was overleden aan de gevolgen van darmkanker en prostaatkanker. Nou, we gaan nu een nummer van hem draaien. En dat nummer, dat heet That's The Way I Feel About You. Artiest in het Licht ha. You know, life is funny when you look at it. Everybody wants love. But everybody's afraid of love. You know, I'm a true believer that... If you get anything out of life, you got to put up with the toils and strife. Right. Now listen. Ooh, you're pushing my love a little bit too far. I don't think you know, I don't think you know how blessed you are. And your friend Annie May. Are you all she see Have you ever thought she was trying to get close to me? Yeah. Situation, girl. Mm -hmm. Dig a little bit deeper. deeper. deeper. Cause that's the way I feel about you. Oh, that's the way, that's I, the way I feel, I feel, feel. about you. It won't be long You're gonna look for me And I'll be gone Daar zijn we weer, hè, Dolly? Ja, daar zijn we weer. Ja, we zijn even wel, wel druk bezig, hè, achter de coulissen... om het zo maar even te zeggen. Zeker weten. <laughs> Want het lijkt net alsof er niks aan de hand is... maar er gebeurt hier van alles, hoor. Ja, wel een we, we hebben straks ja. een hele leuke, gezellige... ja, in ieder geval uh, zanger en uh, gitarist hier in de house. En uh, ja, daar, uh, dat... dat we hebben net een soundcheck gedaan maar dat klinkt wel lekker hoor. Het klonk hartstikke goed. Ja, super. Ik verheug me al dat ik straks het hele nummer kan horen. Want ik moest natuurlijk even bij het vorige muziekje blijven. Met aandacht. Waar maar hebben we uh, naar geluisterd, wein? Dolly? Wij hebben net uh, geluisterd uh, naar Donny Hathaway, I Believe to My Soul. En daarvoor natuurlijk de artiest in het licht. Ja, Bobby Womick, hadden we. Ja, ja, ja, ja. Zeker weten, nou wij ja. zijn hier uitgesoundcheckt. We gaan even een plaatje draaien en dan gaan we er zo meteen naar uh, David toe.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 I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets strong next to you And if I heaver Yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's heavering to you But I will walk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 along with you and when I op je Zandvoortse radio. Bij Zandvoort Lunch. We gaan ons opmaken voor het nieuws. En dan uh, hebben we David Blinko hier in de studio. Het is een gitarist. En wij gaan uh, door naar een plaatje die ik vorige week al heb gedraaid. Dat is uh, Longtail Ernie. En ik dacht, uh, we doen het gewoon nog een keertje. Zometeen het Regio Nieuws met Dolly tip -Erik. Met Dolly Ik had wel bep kunnen zeggen, beppen. Lekker beppen. Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat is een werkwoord, hè? Beppen is een werkwoord. Ja, beppen. Ja, ja, beppe. ja, ja. ja, zeker. Um, Oké, okay. het nieuws van uh, de regio. Er heeft dinsdagavond een mishandeling plaatsgevonden op het strand van Zandvoort. Afschuwelijk. De politie is op zoek naar getuigen... Um, rond kwart voor zeven avond zat een zeventienjarige uh, dame uit Amsterdam met twee meisjes op het strand. En even later werd er door een jongen iets geroepen in de richting van de meisjes en ontstond er een woordenwisseling. Hierop gaf de jongen een trap tegen het been van een van de meisjes. En het zeventienjarige slachtoffer wilde tussen beiden komen, maar kreeg toen een harde trap waardoor zij op de grond viel. Vreselijk. Ja, hierna is de verdachte weggerend. Er is nog gezocht naar de verdachte, maar deze is niet meer aangetroffen. Het 17-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis... en de politie doet onderzoek naar deze mishandeling. Bent u getuige geweest van die mishandeling... en heeft u nog niet met de politie gesproken? Belt u de politie dan alstublieft op telefoonnummer 0900 8884. Uiteraard kunt u ook anoniem melden en dat kan via telefoonnummer 08007 3 De Waardebrug in Haarlem stond dinsdag omhoog... en volgens de gemeente is dat gedaan... omdat het ijzer van de brug door de warmte is uitgezet... en daardoor kan de brug niet goed meer functioneren. Koelen van de brug met water had geen niet voldoende effect gehad... Aan beide kanten van de brug waren afzettingen geplaatst om het verkeer op de afsluiting te wijzen. Volgens de gemeente kon de brug pas weer sluiten als de temperatuur genoeg is gedaald. Nou, daar staat ons nog wat te wachten van de zomer, dan weet u dat alvast. Met de hele warme dagen kunt u beter gaan kiezen voor de Schotenbrug en de Prinsenbrug, want die hebben daarvan geen hinder. Um, mocht je geen kaartjes hebben kunnen krijgen nog... voor uh, de, uh, de Formule 1 races van volgend jaar... dan is er een andere route die je kunt bewandelen... om er toch bij te zijn voor minder geld. En wat zeg ik? Voor minder geld? Dan word je nog betaald ook. Want wat is nou het geval? Uh, het, circuitpark, het circuit Zandvoort is uh, op zoek naar medewerkers... Als jij een horecatopper bent die graag je steentje wil bijdragen aan een gastvrije ervaring op het circuit... en je bent minim minimaal 2, 12 uur beschikbaar, dan kun je gaan solliciteren. En uh, daarvoor kun je natuurlijk terecht bij uh, de website van Circuit Zandvoort. Woon je aan de Heemsteedse Dreef in Overveen of in de buurt in Haarlem? Nou, dan is elke Nederlander jaloers op je... Weekblad 4 heeft laten onderzoeken... wat de beste gemeenten van Nederland zijn. Nou, Heemstede, Bloemendaal... staan 3 en 4 op de lijst beste gemeenten. Haarlem staat 38. En Zandvoort is ondanks de ligging aan het strand... nou, dat denk ik juist dankzij of ondanks... nou, ja, weet ik veel. Zo, ik <coughs> ik Een beetje stem. <laughs> ja, <coughs> die verdwijnt ineens. Op nummer 192 geëindigd. Dat valt tegen, hè, Roy? Uh, ja, heel 192. erg. 192. Ja, nou Jammer. ja, goed... Uh, er wordt dus gesteld dat als geld geen rol speelt... de Nederlander het liefst in de regio Haarlem woont. En dat meldde Elsevier vandaag. En het uh, weekblad liet bureau Louter het onderzoek uitvoeren. En het bureau keek naar kwaliteit en aantrekkelijkheid van alle woonomgevingen. Elsevier heeft daarbij huizenzoekers in gedachten... die willen weten waar ze het beste kunnen wonen. De Battle of the Beach gaat uh, niet om een veldslag bij de Langeveldenslag... maar meer over de strijd tegen het opkomende water. Dat is wat de organisatoren van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht... en Hoogheemraadschap Rijnland op maandag 1 juli als doel hebben... wanneer 500 kinderen uit de regio de strijd aanbinden tegen het zeewater... Het is volgens de organisatoren de bedoeling om de kinderen bewust te maken van de waterveiligheid. Maandag 1 juli is het de zesde keer dat dit evenement plaatsvindt. En volgens de organisatoren is door het veranderende klimaat het steeds belangrijker dat mensen zich goed beschermen tegen het water. Het is zoals Rijnland zelf zegt dat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en het water versilt. Het regent steeds vaker en harder en er komen meer periodes van droogte... Water is ongrijpbaar en vindt altijd zijn weg. De scholen die dit jaar meedoen aan de Battle of the Beach zijn de Mar -Margriet School uit Halfweg, de Kas uit Gouda, OCS uit Katwijk en de Voorwegschool uit Heemsteden. En kinderen van deze scholen krijgen voorafgaand aan het evenement op het strand een gastles op school van een waterexpert van waterschap. Hebben we nog meer nieuws? Laat ik eens... Oh ja, ja, de Tweede Kamer wil gewoon dat de Formule 1-organisatoren... moeten meebetalen aan een beter spoor. En uh, ook vindt de Tweede Kamer dat de provincie Noord-Holland... en de gemeente Zandvoort niet zomaar een betere spoorlijn kunnen krijgen... als er niet wordt betaald. Zo meldt en Noord-Holland Nieuws. De Tweede Kamer heeft zich daar gisteren over een motie... van regeringspartij CDA over gebogen waarin de christen-democraten vinden dat ook de organisatoren van de Dutch Grand Prix dus moeten meebetalen. De Tweede Kamer vindt wel dat er haast is geboden. Het spoor moet het liefst voor de Formule 1 klaar zijn. Nou ja, en op drukke stranddagen rijden er nu vier treinen per uur. Dat is volgens mij toch niet helemaal waar. Er rijden er volgens mij acht, toch of niet? Nou ja, goed. Nee, het, vier. Oh, vier. Oké. Om de capaciteit van het aantal treinen over het spoor te verhogen... is er dus een extra investering nodig... zodat bezoekers aan de Dutch Grand Prix ook met de trein kunnen komen. En zowel op drukke stranddagen als evenementen op het circuit... zitten die treinen over en over vol, zo redeneerde het CDA. En als de capaciteit van het spoor wordt versterkt... is dat een win-win situatie. Nou ja, dat is het zeker. En de gemeente Zandvoort en de organisatoren van de Formule 1 op het circuit... vinden dat er veel treinen nodig zijn... om de grote aantallen toeschouwers over het spoor te vervoeren. En als dat niet gebeurt, dreigt er een verkeersinfarct... en lopen de wegen van en naar Zandvoort muur en muur vast. Nou, dat was uh, voor zover even het Zomer of nieuws. Of het Westkust weerbericht blijft vol. <tus> Het is op deze donderdag aanvankelijk grijs en bewolkt. Gaandeweg de dag klaart het geleidelijk op en vanmiddag schijnt de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee een vrij krachtige noordenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden. Vanavond en de komende nacht raakt het geleidelijk weer bewolkt. Het blijft droog en het koelt af naar 14 graden. Morgen schijnt de zon flink, maar aanvankelijk kan er nog bewolking voorkomen. Het blijft droog en het wordt morgen een heerlijke 23 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. Van de sidekick zonder jingle. Maar dat maakt niet uit. Meld dan wel het laatste liedje van de sidekick in onze duo-presentatie voor komende maanden, in ieder geval. Mag ik, volg Mag ik het volgende uur niet? Jawel. Ja, toch? Natuurlijk wel. Ja, mag ik dan ook nog nemen? Ja, nog één liedje van de site. Oh, dan, dan draaien we wel de jingle, hoor. Dan heb je wel een ereplekje. <laughs> ik dacht dat jij dus een jingle ging draaien. Ja, dus ik zat ja. op jou te wachten. En ik weer op jou. En jij nou zat op ja, mij te wachten. Nou, dan, ja. dan, dan heb een zo wacht je, show al je al toe altijd elkaar. Al. Ja. We hebben het een jaar samen hier gedaan <laughs> in de studio. En... Um, we zijn nog steeds niet op elkaar gespeeld, blijkbaar. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, wij even naar een leuke werk. Uh, dat is, uh, we hebben David Blinko in de studio. Uh, ja, ja uh, samen met Eddie Mulder. Ja, de, ja. Gitarist. de gitarist. En uh, ik heb net. Oh, gewoon... kijk nou, dat ding ligt uit elkaar. Oh, dan gaan de, we dat de koptelefoon. Ga ik, ga ik dat regelen? Dolly is heel goed in praten. Dat weet ik heel erg goed. Dus ja. ik geef het woord aan Dolly. Nou, en ja, dan ga ik het... even een nieuwe koptelefoon regelen. Ja, ga jij dat maar doen. Ja, zoals gezegd, David Blinko. Hartstikke fijn dat je hebt kunnen komen samen met Eddy. Um, oh, Roy, Roy. Zou je de, de microfoon open oh, oh, oh. willen zetten? Oh, oh, oh oh. Loopt hij weg zonder uh, microfoon aan te zetten. Ja, staat hij open? <laughs> Is nu goed, ja, ik, kijk, ja. Nu, nu ben je er, nu ben ja. je er David. Okay. Wat, wat fijn dat je oh, hebt hoi. willen komen naar onze studio. Ik vind het een enorme eer. Ik doe het graag. Ja, we hebben al sinds een, een tijdje contact. Hè? Want oh, wow. uh, je hebt ooit uh, je, je laatste CD aan ons uh, overhandigd. En die hebben we dan op ons gemakje kunnen beluisteren. Mm -hmm. Man, man, man, wat een CD. Wat een klasse, wat een heerlijke muziek. Dank je wel. Ja, geweldig. Je hebt hem in 2017 uitgebracht, dat hè? Dat klopt. In ja. oktober 2017, anderhalf ja. jaar geleden. En dan ga ik een hele domme vraag stellen, maar dat nou. doe ik voor de luisteraars. Hoe of. heet je, hoe heet je uh, CD? Ik Paradise in the Ghetto. Paradise in the Ghetto. En dat is ook een, een gel de gelijke naam van een van de nummers, hè? Dat klopt. Ja. ja. Hoeveel nummers heb je erop staan? Twaalf. Twaalf nummers? Ja. Waarvan er echt tien potentiële hits zijn, hè? Nou, ja, toch? Ja. Ik, ik heb van mijn album nu uh, drie singles uh, geplukt. Ja. En uh, uh, misschien komt er een vierde aan. Ja, je weet, uh, je weet het nooit, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, wij gaan straks naar drie nummers luisteren voor Dat je. Komt. Ja. Wanneer ben je begonnen met deze CD, met het schrijven? Want je hebt heel veel nummers zelf geschreven, hè? Ik heb alles zelf geschreven. Alles zelf geschreven. Alles heb ik zelf geschreven, gearrangeerd ja. en uh, gastmuzikanten uitgenodigd om uh, in de studio te komen in Harlem, ja. Chasing the School Recording Studio. Ja. En uh, samen hebben we dus het album gemaakt. Maar in principe heb ik de nummers zelf geschreven. Ja. En dat doe ik dan zoals vele muzikanten, hoor. De, Denk aan bijvoorbeeld uh, David Gilmour van Pink Floyd. Yeah. Hij gebruikt ook een, zijn voice recorder op zijn telefoon... als er bij hem een ideetje te binnen schiet. Hoppa! Meteen... En hij heeft natuurlijk niet altijd zijn gitaar bij. zich. Nee. En als je het niet meteen uh, doet, uh, vastlegt... dan, dan, uh, dan, verdwijnt, het weer, dan hè? verdwijnt het weer. En dat kun je dan als songschrijver niet hebben. Nee. Dus um, op een gegeven moment dan, dan heb ik mijn audio files... op mijn voice recorder op mijn telefoon heb ik dan allemaal gerangschikt en dan neem ik dan mee naar de studio. En uh, samen met de uh, producer, Giel van der Laan, is ook een uh, jongen uit Haarlem, uh, die ook uh, tevens multi-instrumentalist is, dan gaan we dan de nummers een klein beetje demo-achtig uitwerken. En dan sturen we de demos op naar de muzikanten uh, die uh, dan vervolgens naar de studio komen om, uh, om uh, de rest in te vullen. Leuk dat je het zo vertelt. Want dat, dat, dat, dat vraag je je soms wel eens af. Hè? Van, ja, hoe, hoe, hoe ontstaat nou zo'n so CD? Hè? Waar begint mm. dat? Nou ja, Je zegt het dus nu. Je, je krijgt een ingeving. Je gaat het uitwerken. Je, eh, wat, datgene wat je uitwerkt de basis. Dat laat je horen. En dan hoop je dus dat er muzikanten zeggen. Die zeggen oh, ja, dat is mijn stijl. Ik vind het leuk. Ik ja. doe mee. Ja. Zo dus. Precies. En dan, dan, dan wordt op een gegeven moment zo'n so geboren. Precies. Wat, wat ik dan niet... Nee. Want kijk, we, we hebben nu van je gehoord. hè, ah, ah. En uh, het is een prachtige cd geworden. Hoe komt het, David? Leg ja. mij dat nou eens uit. Dat we nooit eerder van je gehoord hebben. Um, nou, heel lang geleden. Samen ja? met, trouwens met, met onder andere Eddie. Ja. Uh, Speelden we in een coverband Avenue. Ja. En toen heeft Eddie... En opgestuurd naar Veronica Televisie, geloof ik... ...met een paar eigen nummers uh, die uh, Eddie en ik hadden geschreven... ...want in die tijd, naast, naast het werken als uh, covermuziek-muzikant... Ja. Uh, uh, ...vonden Eddie en ik het uh, jarenlang uh, leuk om bij elkaar te komen... ...om eigen liedjes te schrijven. Ja. Um, en uh, ja, wonder boven wonder, zeg maar... Heeft Veronica dat uh, heel goed opgepikt en we kwamen in het uh, voortraject van een talenten, uh, uh, uh, talentenjacht, ja. een sterrenjacht, werd gepresenteerd door Erik de Zwart geloof ik. We kwamen in het voortraject terecht en uh, lang verhaal kortmakend, wij hebben uh, op een gegeven moment eerst op de radio, door een panel beoordelaars en dan daarna op de televisie, hebben we dat programma in de categorie beste, beste band hebben we gewonnen. Nou, dus zo'n wonder boven wonder was het niet... dat ze jullie uitgenodigd ah. hadden. Nee, want uh, je bent uiteindelijk winnaar geworden. Dus ja. ze hebben het goed gehoord. Ja, uh, ja zeker. En we hebben uh, wat dat betreft ook een, een mooi platencontract... Uh, uh, mogen tekenen bij uh, Fonogram, Fonogram Records. Fono, Fonogram. En uh, toen waren we wel uh, even bekend. En in de tussenliggende periode... want dat was in 1900 heel, heel lang geleden... <laughs> uh, ja, in 1990, zo ongeveer, denk ik het. 89 Ja, ja dat is een tijd um, terug inderdaad. Daar ben ik op een gegeven moment uh, rustig meegestopt met uh, muziek maken op een beroepsmatige manier. En ik ben het onderwijs in gegaan. Ik uh, geef dagelijks les als docent Engels. 13 jaar gewerkt op de Hogeschool Haarlem ook. Maar ik werk nu in Kromenie bij een HVO-VWO-school. Uh, een, uh, hartstikke leuk. Maar in mijn vrije tijd uh, ja, doe ik heel veel met muziek. Heel maar, veel. maar er is dus uh, zeg maar een, een gat gevallen van zo'n kleine 30 jaar. Nou, niet helemaal. Want wat ik zei, ik heb, ik heb het rustig afgebouwd hè. Ja, maar waarom David? In godsnaam, ik bedoel in die tussentijd. Je, moet je, je horen wat, je, ja. wat, een, wat een cd je hebt uh, afgeleverd. Ja. Samen met, je, met de muzikanten. Ja. Dan denk ik, oh wat hadden we in die tussentijd allemaal niet van je kunnen horen man. Ja, nou dat is niet gebeurd. Nee. Um, maar ik ben, ik ben in die tijd heel bewust gestopt. Ja. Omdat de muzikale ontwikkeling in die tijd. Ja. Was ernstig vervelend. Ik wil daarmee zeggen, het was de opkomst van huismuziek. Oh, wacht even. Wacht, uh, ja. Ja, want dat, daar heb je wel een punt natuurlijk. Uh, ja. de, de stijlmuziek die jullie maken... past inderdaad beter in deze tijd... dan in die tijd toen. Hè. Daar Juist. was inderdaad het een stroming. Kon, uh, ja. dat, daar was geen behoefte aan. Hè, aan dat soort muziek, geloof uh, ik. Hè. Op een gegeven moment zijn wij overgestapt... naar uh, uh, grote discothekenwerk. Hè, wat, we speelden van alles en hoor Van Spendal, ja. Belly, uh, ja. Madonna. Noem het maar op, hoor. Ja. Een top 40 band. Ja. ...zijn we overgestapt naar veel artiestenbegeleidingswerk. Uh, ja. um, maar dan nog... Uh, het, het, ...het was moeilijk, moeilijk om je geld mee te verdienen. Ja. En, en ja. Ik was dus zanger, frontman. En dan, toen dacht ik... ...David, je hebt een prachtig mooie tijd gehad. Je hebt overal uh, gespeeld. Uh, op een bepaald niveau. Dan mag je wel... Uh, dan ...niet zozeer trots, maar blij mee zijn... ...dat je ja. dat hebt mogen doen. Uh, ik was zo ongeveer 32 jaar oud. En toen dacht ik... ja je hebt nog de rest van je leven. Gaat het mij lukken als ik zou doorgaan... aangezien de muzikale ontwikkeling op dat moment... Uh, zal ik dan over tien jaar het nog, nog kunnen redden... wat dat betreft. En uh, toen heb ik uh, gedacht... nou weet je wat... Uh, uh, spelen is leuk, maar dan wel op amateurbasis. Dus ja. ik ben ook met... met uh, Oude muzikale vrienden ben ik wel doorgegaan. Maar uh, niet op de beroepsmatige manier, manier uh, waar ik... Uh, nou, ik, ik ben blij dat ik ben we nu dan... Uh, David, ik, ik snap het helemaal eigenlijk. Ja, ik snap het wel. Ja. En uh, ik, ik, ik kan alleen maar één ding zeggen, zeggen. Dat ik dan blij ben dat we nu in een flow zitten... waar jullie je wel in thuis voelen. En dat jullie toch weer een poging hebben gedaan. En toch... Weer de stoute schoenen aangetrokken. En gezegd van ja, die muziek, het zit ons in het bloed. We hebben zoveel moois. We gaan het uh, opnemen. Ik ga het en ook uitbrengen. nooit meer loslaten. Ook Je niet. gaat het nu nooit meer loslaten? Nee. Dat is een belofte? Uh, ja. Oké. Okay. David, uh, treed, jij, treed jij ook op? Uh, uh, met, met... Ik doe veel radiosessies. Uh, ja. Hier in de beurt. Dus uh, in Haarlem, Zandvoort. Uh, Hoofddorp ook bijvoorbeeld. Maar drie maanden in het jaar woning samen met mijn vrouw en kind in... Uh, plaats Koesjedassen in Turkije. Ah. En uh, daar word ik ook, uh, is mij ook een warm hart toegedragen door de plaatselijke radiostation. Dus ik ben heel bewust bezig met het creëren, hopelijk van een wat bredere naamsbekendheid. En op 27 juli aanstaande ben ik wel live hier in Zandvoort uh, op de Zandvoortse Beach Festival. Oh, wat leuk, David. Ja. Dat wist ik helemaal nog niet. Wat een ja, dat groot is, nieuws. Ja, dat is een nieuwtje. Dus oh, wat goed. gaandeweg Oeh. ga ik dan s'avonds wat meer de deur uit... om uh, mijn liedjes te, te, te, te zingen. Oh, hartstikke goed. Maar dat goed. komt wel. Ja. We gaan er nu uh, eentje luisteren. Hmm. En uh, Jeetje, ik ben meteen een stuk blijer. Uh, we, uh, we gaan nu naar een van je nummers. Welk nummer gaan jullie doen? Out of the City. Out of the City. Uh, live hier in de studio. Eddie Mulder en David Blinko... Out in the city, daar komt hij.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 Get away from this crowd, it's crazy. Let's get out of the city, let's get out of the city, mountains to the sea. It's beautiful. Dankjewel. dankjewel David, wat een mooi nummer. Dankjewel, dankjewel. En uh, ja, wij gaan langzaam uh, op naar het nieuws uh, Dolly. En dan horen we, ja, horen we natuurlijk zometeen meer muziek uh, hier op de radio. Uh, ja, ik ga het even uit het hoofd doen, want ik heb geen koptelefoon. Uh, ja, ik, ik, ben zo, ik ben zo trots dat jullie <laughs> hier zijn. Ik, ik vind het zo mooi jongen, deze muziek. Bedankt voor je uitnodiging Dolly. Ja, nee, heel graag gedaan. Graag. Ja, oké, okay. ik, ik, ik vind het zo fijn... dat ik jullie mag voorstellen aan de Zandvoortse luisteraars. En uh, dat ze mee mogen genieten van jullie prachtige klanken. En uh, we, we gaan uh, trouwens in het volgende uur nog uh, twee nummers spelen. Tussen één en half twee na het nieuws. En dan gaan we uh, nog wat meer dingen bespreken en vertellen. Want er is nog wel wat ander nieuws te melden hè, over je volgende keer dat je bij ZFM weer komt. Dat ja. gaan we straks allemaal even bespreken. Goeie. Ontzettend bedankt zover. Graag gedaan. En uh, we gaan weer even terug naar Roy. Of ik een verslaggever ben, Dolly. Jongen, jongen, jongen. Ja. We gaan weer even terug we naar de, de studio. hoor. Ja. Naar de techniek. We gaan naar de techneut. De man staat hoog aan de hemel. Ze zegt me, je moet de eens uit. En ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten Ze zegt me kom je weer naar buiten Dus ik ga gelijk mm. Patta jaka, is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Maakt vandaag niet uit Altuit Belakka is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit die